De druk op het Gelderse PVV-statenlid Marjolein Faber om te vertrekken neemt toe. Haar positie staat ter discussie nadat gisteren bekend werd dat Faber haar zoon inhuurde voor partijwerk. Gisteren zei een Gelderse VVD gedeputeerde dat ze moet opstappen. Nu sluit de fractievoorzitter van de Gelderse PVDA zich daarbij aan. Volgens hem wil ook de SGP dat Faber vertrekt. De parlementsverkiezingen in Egypte moeten mogelijk worden uitgesteld door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Volgens het hof is een deel van de kieswet ongrondwettig. Het Egyptische parlement werd in 2012 door de rechter ontbonden. Daarna zijn de Kamerleden niet meer bijeengekomen. De nieuwe verkiezingen staan gepland voor 22 en 23 maart en eind april. Verwacht wordt dat de aanhangers van president Sisi in het nieuwe parlement de meerderheid krijgen. Sisi had de nieuwe kieswet in december goedgekeurd. Hij wil de wet nu binnen een maand aanpassen. In de gisteren geopende spoortunnel in Delft zijn problemen met de draaideuren ontstaan. Als treinen er met 140 km per uur doorheen rijden, loopt de luchtdruk zodanig op dat de draaideuren in de hal hard gaan draaien. ProRail laat de treinen vandaag maximaal 80 km per uur rijden. Ook zijn de draaideuren strakker afgesteld. Ondertussen zoekt de spoorbeheerder naar een structurele oplossing. Het weer, zon, wolken en een enkele bui wisselen elkaar af. Het waait behoorlijk uit het zuidwesten, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13, Rotterdam richting Den Haag... tussen Delft en knooppunt Ipenburg 6 kilometer. Bij knooppunt Ipenburg is de linker reisrook dichter... hangt daar verlichting los. Verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt het beste om... via Gouda, via de A20, daar keren... en dan de A12 nemen richting Utrecht, richting Den Haag. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 join you vriend van Standfort op zondag bij Siffin. We hoorden de single van Curiosity, the Cat en Down to Earth. Het is 7 over 2. We zitten er weer aan de Tolweg 10A. En jawel, de zon schijnt ook weer. Goedemiddag over Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Allereerst, en luisteraars uiteraard ook. Allereerst de complimenten voor je aankondiging.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 ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is Iros Ramasotti. Zijn <middels> ragazzi <middels> di oggi.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 Pensieri. noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino, yeah. siamo We ragazzi di oggi, Zingari di professione, con i giorni gaan e in mente un'illusione Noi siamo fatti così Guardiamo we al altijd naar het immaginiamo un En meno duro. Je zei het Albert Jan, de meteorologische lente die is vandaag begonnen. Er hoort ook natuurlijk lekker zonnige muziek bij hoor. De Eros Ramazotti en Antenna Promessa. Heerlijk krijgen we zin in pizza, toch? Nou, goed no, idee. No, no, no, je... Niet verkeerd. Niet verkeerd. Uh, luisteraars, ja, voor vandaag de tweede dag van het WK Sprint. En we gaan even een update maken van uh, hoe het na de eerste dag uh, ervoor stond. Allereerst de dames, de Amerikaanse BO is ongenaakbaar. En Boer strijdt nog om het brons. De Amerikaanse schaatsster Brittany Bow... heeft bij de WK-sprint in Astana een stevige optie genomen op de wereldtitel. De tweevoudige wereldkampioenen op de 1500 meter... zegevierden ook gisteren op de 1000 meter. De winnares van de 500 meter eindigde in een onderling duel... met haar landgenote Heather Richardson in een tijd van 1,14-10. Bow was bijna een seconde sneller dan de vertrouweling van coach Jildert Anema... 1,15-0,3...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 Dan naar de heren. Otterspeer klimt naar, klomt, klom naar de tweede plek. Hein Otterspeer heeft uh, bij de WK Sprint in Astana de eerste duizend meter gewonnen. De Nederlandse sprinter zegevierde in een tijd van 1.08.9.3. Door dit resultaat klom Otterspeer naar de tweede plek in het algemeen klassement. Na de eerste 500 meter stond hij nog teleurstellend tiende. De Rus uh, Pavel, en nou komt hij uh, Rob, Kulisnikov.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 Pim Schipper belandde op de kilometer de gedeelde zesde plaats... met een tijd van 1.0967, dezelfde eindtijd als de Duitser Samuel Schwanz. In het algemeen klassement staat Schipper negende... en zojuist is de voor heren begonnen. Tot zover het schaatsnieuws met onder meer Kulisnikov. Wat een mooie naam, die heb je opgehoefd, hè? Nou nog. Ja, dat dacht ik al. Heerlijke muziek op de zondagmiddag. Nogmaals een hele goede zonnige zondagmiddag... Ik zie je famig vanuit de Badplaats-Solvoort. Met nu die lekkere klassiek van de real reale vinger. Joutumir, everything. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you asked me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Mm, words could not express how much you mean to me.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 I'm blend.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 En wil jij de 40 beste hits van Europa horen bij CFM Zandvoort? Luister dan elke uh, vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Jor meld aan, dat was de single van uh, Stromae E en Lorde onder meer. Ja, daar uh, zitten we vandaag uh, in Zandvoort. Ook wel Amsterdam Beach genoemd, maar ook wel.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 Is de bedoeling dat dat met die storm van vanavond gaat gebeuren? Hè? Vlieg met me mee. Slou dus je vast vanavond. Windkracht tot 100 km per uur. Dat was Treintje Oosterhuis en kom vlieg met me mee. Zometeen gaan we kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. We nemen ze even met z'n allen door vanaf uh, vrijdag. En natuurlijk uh, gaan we alvast uh, vooruit schouwen op de topper van vanmiddag om kwart voor vijf: PSV tegen Ajax.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 We kunnen er elke dag heen naar de film in de enige bioscoop hier in Zomvoort. The Fifty Shades of Grey. Hij draait om uh, 7 uur en half tien s'avonds. Dit was uh, de muziek uit die film. Je hoorde Eddie Golding en Love We Like You Do. Het is 12 minuten over half drie geworden. Nogmaals, goedemiddag zandvoort op zondag bij tot aan uh, 5 uur. Met nu aandacht voor de Eredevisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden. En dan beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is... We hebben het over FC Dordrecht, die ontmoetten Coet Eagles. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 1. Gaan we naar de zaterdag. Vitesse ontving thuis Peck Zwolle. En Vitesse ging er met de winst vandoor, 2 tegen 1. <tie> en daardoor rukte Vitesse verder op in de eredivisie. Het team van trainer Peter Bos boekte dus gisteravond de zesde zege op rij. Peck Zwolle werd zoals gezegd in Arnhem met 2-1 verslagen... wat de vierde nederlaag op rij betekende voor Ron Jans en Go.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 Nou, en, dan, uh, ja, dan gaan we naar de zondag. De zondag om half één uh, ges, uh, gespeeld. Excelsior uh, ontving, SC Heerenveen.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 It was wrong. Vanuit een zonnig Zandvoort is dit CFM met juist naar Radan. Michael Wolder, kimmy, kimmy, kimmy. Zullen we een op plaatje gaan draaien? Hier is Hans de Boy en thuis ben.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 www30 vanzandvoort.nl, ww.30vanzantvoort.nl, www of ww.zandvoortsecuirun.nl of zelfs via www.OmloopVanZandvoort van Zandvoort. En iedereen die nog wil meedoen aan de Mountainbike Strandrace Zandvoort Katwijk Zandvoort, euh, heeft, kan daaraan nog meedoen mee En dat is inschrijven is het mogelijk tot 15 maart, uiteraard via ww.zandvoortkatwijkzandvoort.nl.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 Tot zover dit uur alweer van Zandvoort op zondag. Samen meteen zijn we er nog twee uur lang met, uiteraard, de Eredivisie en andere dingen die in en om Zandvoort gebeuren.